11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Fraude met internetbankieren gebeurt steeds vaker via phishing. Bij die methode proberen criminelen hun slachtoffers... bijvoorbeeld wachtwoorden, bankgegevens of creditcardnummers te ontfutselen. Meestal worden mensen naar een valse website geleid... waarop ze hun gegevens moeten invoeren. De schade door phishing was in de eerste helft van dit jaar ruim 11 miljoen euro. Dat is meer dan in heel 2010... De Nederlandse Vereniging van Banken begint een campagne om consumenten te waarschuwen voor phishing-praktijken. Het dringende advies is daarin om nooit per e-mail of telefoon gegevens door te geven. Bij de grote brand vannacht in het centrum van Laren zijn de bibliotheek en een houthandel in vlammen opgegaan. De hele collectie van de bibliotheek moet als verloren worden beschouwd, zegt de directeur. In het pand stonden zo'n 30.000 boeken en tijdschriften, waaronder een collectie over de geschiedenis van het Noord-Hollandse dorp. De brand brak gisteravond rond half twaalf uit bij de houthandel... en sloeg vrij snel over naar de bibliotheek in Laren. Een omwonende vertelt wat ze vannacht zag. Het was echt angst en jaren. Die vlammen kwamen boven dat pand uit. Nou, echt huizenhoog hoog, hoor. Dat kan je niet, zo, niet voorstellen. Hoe... En ook van daar tot daar. Niet één brandhaard. Nee, echt één zeven vlammen. Zo'n tien huizen werden ontruimd en zestien mensen zijn geëvacueerd. kan nog wel de hele dag duren voordat ze weer naar huis mogen.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 ik dacht dat als je het gratis maakt, dat het dan beter is. En dat blijkt niet echt een doorslaggevend argument te zijn. Wat echt werkt is of het museum leuk is of niet. En voor een school of het bijvoorbeeld voor de docent of het leerzaam is of niet. De Tweede Kamer besloot twee jaar geleden dat kinderen tot twaalf jaar gratis naar binnen moeten kunnen bij musea. Toenmalig minister Plasterk voerde dat toen niet door. Hij wilde eerst onderzoeken of het wel effect zou hebben. En volgens de Nederlandse museumvereniging was dat dus achteraf een juist besluit. Het weer nog van het zuidoosten uit steeds meer zon. In mistgebieden is het een paar graden boven nul. In de zon wordt het ongeveer 9 graden. En ook morgen eerst mistig en later meer zon. ANWB Verkeersinformatie. U hoort het al bij het nieuws. Vooral in het noorden van het land heeft het verkeer nog last van dichte mist. In de rest van het land gaat het langzaam de goede kant op. Verder staat er nog één file. en Dat is op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland.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 Vara radio 1. De gid.fm. Het Felix Burgers. Goedemorgen. Een dominee uit katwijk adviseert om halstarrige kinderen scherp te kastijden. Sla dat zondige kind. Komen dit soort adviseurs? Vraag ik me af dan zelf ook een aanmerking voor een muilpeer of een oorvij of een wat je kou. Lijkt mij wel, aangezien dit kabinet proportioneel geweld toestaat als het gaat om lijf en leden Zometeen. Een voorproefje van het internationaal Documentaire Festival Amsterdam. Op dat ITVA dat woensdag begint... worden honderden lange en korte documentaires getoond... in verschillende bioscopen. Festivaldirecteur Ali Derks lichtte zo alvast een paar persoonlijke favorieten uit. En na haar bezoek praat ik door over de documentaire Pink Ribbons Inc. die op het festival draait. Want Pink Ribbon voert al jaren een sympathieke campagne rondom borstkanker. Maar de film laat zien hoe in Amerika kankeronderzoek... op sponsoren wordt afgeschoven. En hoe de Pink Ribbon-beweging ten onrechte de indruk wekt... dat het overleven van kanker vooral een kwestie is van wilskracht. Daarover straks de directeur van de Nederlandse tak van Pink Ribbon. En de Jupp is uit als reclamedoelgroep. Leven de glams, goed uitziende jongeren. En de Vido's, vrouwen in de overgang. Reclamespecialist Charles Bormans... komt een lange lijst van nieuwe doelgroepen toelichten. En voor de juiste beleving... Surf naar de gids.fm. Er was al een grote griepmeting op het internet, nu komt er een grote longontstekingmeting. Artsen en epidemiologen proberen door de internetmeter te ontdekken hoeveel longontstekingen er zijn, op welke plekken en waardoor ze zijn veroorzaakt. En de telefoon de geestelijk vader van de grote longontstekingsmeter... Karel Kopperscham. Meneer Kopperscham, goedemorgen. Goedemorgen. Komt het zo vaak voor, longontsteking? Voor. Uh, als je in 2007 kijkt, dan waren er zo'n 172.000 gevallen. En uh, nou, daar zijn ook nog eens een keer zo'n 30.000 mensen in het ziekenhuis opgenomen en 5500 overleden. Dus het is echt een uh, belangrijke doodsoorzaak en een hele gevaarlijke infectieziekte. En zo'n internetmeting is van belang, want het wordt niet goed geregistreerd, begrijp ik dan? Nou, wat voornamelijk is geregistreerd, dat zijn nu de ziekenhuizen... En, uh, maar die mensen die daarin belanden... die hebben vaak ook nog een onderliggend lijden. Mensen die verzwakt zijn, diabetes, uh, nierfalen, dat soort dingen meer. En daar is dus eigenlijk niet goed een pijl op te trekken. Je weet dus wel hoeveel gevallen er zijn via de huisartsen. Maar die hebben ook geen tijd om dat bij te houden, zeg maar heel specifiek. En met name niet wat er gebeurt nadat mensen een longontsteking hebben gehad. Kijk, als je een longontsteking hebt... Dan merk je dat vanzelf wel. Hoewel dat dus heel gevaarlijk is, omdat het zich binnen uren gewoon heel explosief kan ontwikkelen. Nee, je krijgt dus echt een hele snelle oppervlakkige ademhaling, hoesten, geel-groen slijm, pijn bij diep ademhalen, dat soort dingen meer. Vaak ook als gevolg van een uh, doorstaande griep. Want bij griep dan zijn dus je, ja, zeg maar, al je slijmverlies aangedaan, je trilhaartjes werken minder goed. Dus dan kunnen die bacteriën vanuit je neus rechtstreeks naar je longen komen. Nou, en uh, wat wij dus ook gewoon willen gaan meten is uh, hoe lang mensen erover doen voordat ze weer helemaal de oude zijn. Dat kan soms weken tot maanden duren. En bij die meting, die overigens helemaal anoniem is, kunnen mensen zich dus opgeven en, uh, nou gewoon dus zeg maar als gezond persoon, hè, dat willen we natuurlijk ook weten, ja. hoe zonder hoeveel mensen met longontsteking, maar ook als ze dus een longontsteking hebben, eh, graag doorgeven acute bronchitis, longontsteking, wat ze hebben en eh, hoe ze dus herstellen. En als je de griep hebt gehad, kan je bijvoorbeeld kijken op uh, die internetsite en dan kan je bijvoorbeeld die longontsteking voorkomen? Nou voorkomen, dat, uh, dat is moeilijk, want uh, kijk je kunt natuurlijk wel beschermen door hygiënische maatregelen. En je moet ook verschrikkelijk oppassen met longontsteking vanuit het buitenland. Wat wij dus ook willen nagaan, we hebben een publieke kant en een medische kant. Dus we vragen zowel publiek op, eh, vragen we dus om, om zich op te geven als longontzekering meter. En we vragen dus alle huisartsen om gevallen van acute luchtweginfectie en longontsteking door te geven. Maar die hebben er geen tijd voor, zei u net. Nou, die hebben wel hiervoor tijd, want dat kost maar een paar minuten. Maar als ze het zelf allemaal moeten registreren, kijk, en ze zien die patiënten niet meer terug. Nee. Het feit is, als zij zeggen, van nou, vermoedige lonstijging, schrijf je een goed antibioticum voor. Dat helpt. En die patiënten zie je niet meer terug. Want die denken dan van, ja, het gaat over mijn koor. Maar ze voelen zich dus nog wel weken afgemat. En dat registreren die huisartsen niet. Dus u vraagt aan een patiënt, u vraagt aan een huisarts. En ja. u hoopt daarbij te bereiken dat u een overzicht krijgt van de plekken waar het in Nederland voorkomt? Ja, want er is dus ook zoiets raars. En dat is de dus metingen van. Van de zorgatlas van Nederland. Daar, zo ben ik er eigenlijk opgekomen, want daar zag je kaarten van Nederland. En bleek dus dat in Nijmegen heel veel doodsoorzaken waren ten gevolge van longontsteking. In het zuiden van het land, meer gevallen van longontsteking. Dus er schijnen dus ook nog wat regionale verschillen te zijn. Maar die ouderen maar... die sterven aan longontsteking, hè, doordat ze verzwakt zijn door een andere ziekte, kan dit onderzoek nog iets voor hen betekenen? Ja, er is een, een onderzoek van de gezondheidsraad, dat staat hier los van, maar dat, dat, dat volgt natuurlijk wel op de voet, om mensen te laten vaccineren tegen primokokken. Uh, de voornaamste oorzaak van, uh, gevaarlijke oorzaak van longontsteking van zijn die pneumokokken. Die kunnen ook voor bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking zorgen. En uh, De Gezondheidsraad heeft in ieder geval bepaald dat kinderen geboren na 1 april 2006... Uh, allemaal een vaccinatie kregen tegen die pneumokokkenbacterie. Dat is een aanbeveling om dat dus ook voor ouderen te doen en zwakkeren. Uh, alleen daar loopt dus nog een onderzoek naar. Kinderen die geboren zijn na 1 april 2006? Zes. Zes. Ja, die, die krijgen dus al in het vaccinatieprogramma. een vaccinatie tegen pluimelkokken. Samen met difterie, tetanus, kinkoes, polio. En die zijn dus al beschermd. Maar je zou dus eigenlijk dat helemaal willen uitroeien. En dus gewoon mensen gewoon niet alleen een griepvaccinatie geven, en waarvan op. Ondanks een hele discussie was of die wel of niet helpt. Maar ja. dat helpt in ieder geval toch wel in zo'n 60 tot 80 procent van de gevallen. Dus ik, ik doe dat dus in ieder, in ieder geval wel. He, want we griep is gewoon een nare ziekte. Maar je zou dus ook kunnen gaan zeggen... van, nou ja, als de gezondheidsraad aan de hand van dat onderzoek... waar wij dus verder niets mee te maken hebben... dat wordt echt dus door het Centrum ja. gedaan... zou adviseren, dan zou dat een hele goede voor de volksgezondheid zijn. Ja, ook bronchitis moet gemeld of moet... dat wilt u graag dat de patiënten dat, ook dat melden ook weten, met en ja, met, met name vanwege die eh, verschijnsel van resistentie voor een, voor, op antibiotica. Eh, je ziet dus van mensen in de Verenigde Staten... Eh, en daar moet ik even waarschuwen... voor mensen die uit het buitenland komen en een lotzekering oplopen... die moeten dus echt snel naar een huisarts gaan. Want dan hebben ze kans dat ze een resistente bacterie hebben. De Verenigde Staten schrijft... Ad libitum antibiotica voor. Die mensen zijn daar panisch voor bacteriën. Je ziet het ook in gepasteuriseerde melk, vitamine, preparaten. Ook in de zuidelijke landen, Griekenland en de Middellandse Zeelanden... ...schrijven ook heel vaak antibiotica voor. En dan ontwikkelen ze resistente bacteriën. In Nederland is dat gelukkig nog niet zo, maar we willen wel graag weten... Uh, worden bijvoorbeeld aan niet-westerse allochtonen... vaker antibiotica voorgeschreven door de huisartsen. Omdat die mensen heel vaak aandringen van... dokter, ik wil een pilletje en dat helpt niet en zo. Dus ook dat soort dingen willen we graag in kaart brengen. En dan krijgt u dus alles bij elkaar, een hele grote database. Ja, we een hele grote database. U uh, kunt het terugkoppelen aan de patiënten, u kunt het terugkoppelen aan artsen. Ja, en van daaruit willen we dus dat advies ook gaan aanbrengen. Er worden dus artsenonderzoekers artsen, onderzoekers gaan dat onderzoeken. Ik doe dat niet zelf. En dat zijn dus echt epidemiologen en artsen die gewoon die database gaan verzoeken... en kijken of we dus iets kunnen gaan doen aan deze gevaarlijke ziekte. De grote longontstekingmeter. Hartelijk dank, Karel Koppelschaar. Graag gedaan. De en dan is het zoals iedere maandag tijd voor onze wekelijkse reportageserie AZC Zwijkhuizen. Want een Zwijkhuizen uit Limburg is een asielzoekerscentrum dat moet sluiten. Omdat er minder asielzoekers zijn en vanwege bezuinigingen gaan er in Nederland zeven AZC's dicht. En Zwijkhuizen is daar dus één van. Maar volgens de gemeente Schinnen, waar Zwijkhuizen onder valt, is dat helemaal geen goed idee. Omdat juist in Zwijkhuizen het AZC helemaal is geaccepteerd. De asielzoekers horen er gewoon bij, vinden ze we Katinka Beer die de serie maakt. Katinka, goedemorgen. Goedemorgen. Wordt er eigenlijk rekening mee gehouden door het COA... het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers... dat het in de wijkhuizen allemaal op rolletjes loopt? Nou, dat heb ik gevraagd aan een woordvoerder van het COA... die ook dat asielzoekerscentrum goed kent. Martijn van de Koolwijk. Het COA weet van iedere locatie uh, hoe een locatie in de omgeving ligt. Dat merken we namelijk dagelijks in, uh, in ons werk. En Zwijkhuizen krijgt inderdaad een plus-plus als het gaat om uh, draagvlak in de omgeving. Maar het COA heeft gelukkig eigenlijk alleen maar locaties die plus of plus-plus scoren daarin. Met andere woorden... de de mate van integratie en de mate van acceptatie die Zwijkhuis heeft in de omgeving... is niet onderscheidend genoeg om de locatie uiteindelijk open te houden. Maar vreemd genoeg zie je altijd die spandoeken van AZC... nee op het moment dat er een asielzoekerscentrum moet worden geopend. Ja, en dat, dat zegt ook Martijn van de Koolwijk. Spandoeken als er eentje komt, maar dat verandert. Dat die weerstand verandert als een asielzoekerscentrum er eenmaal een tijdje is. Het zal niet de eerste keer zijn dat we ook spandoeken krijgen... op het moment dat we vertrekken. Want dan zeggen mensen, goh, we hadden eigenlijk geen last van jullie. En het was juist een verrijking voor het dorp. En er gebeurde weer eens wat. En we zagen andere mensen op straat lopen. Zo gaat het altijd. Zo gaat het. Nou, 99 van de 100 keer gaat het zo. Waar gaat de aflevering van vandaag over Katinka? Ik ben naar het asielzoekerscentrum zelf geweest. In het bos staat een gebouw, voormalig retraitehuis. Gebouwd in de jaren 20. Doet me een beetje denken aan een soort uh, ouderwetse school... En een belangrijke reden om dit centrum te sluiten... is dat het relatief klein is en relatief duur. Het is slecht geïsoleerd, hoge stookkosten en ook duur in het onderhoud. Dat het een oud gebouw is, dat merk je meteen al bij de entree. Want er staat een noodtrap. De originele stenen trap die is afgebrokkeld en te gevaarlijk om te gebruiken. Bij de ingang uh, staan twee jongens. Waar komen jullie vandaan? Uh, Somalië. Er zijn veel Somaliërs uh, in dit uh, asielzoekerscentrum, in... toch? Ja, ja. Wat vind je ervan dat dit uh, AZC dicht gaat? Voor mij is het moeilijk dat ik ga naar een ander AZC. Ik ben hier heel lang, twee jaar. Hier is de goede mensen. Weet je al waar je naartoe gaat? Ja, ik weet. Ik, ik ga naar Almira. Ik ga verhuizen morgen. Morgen vertrek je? Ja, ja. Om twaalf uur. Dus je moet nu afscheid nemen van iedereen? Ja, ja. Het is moeilijk voor mij. In de maneschijn. in de maneschijn. zo doet de volk. Doe je door het raam zijn. Dit is denk ik de vrolijkste ruimte in het hele gebouw. Eén keer per week vangen twee vrijwilligers uit de buurt... Marjan Schins en Toos van der Loo in deze ruimte de kinderen van het AZC op. Hoe oud zijn ze? Zij zijn eigenlijk voornamelijk van vier tot zes. Die grotere, die gaan naar school. Ja, er zijn nu veel kinderen verdwenen. Dus hebben we sowieso niet... Zijn al verhuisd. Van... Ja. Kijk, voor ons is het zo, het doek gaat nu vallen. Dus wij zijn aan het uh, overleggen van wat kunnen we dan doen. Maar eerlijk gezegd is er niks... Wat, wat je zo raakt als dit, we weten die kinderen, die hebben allemaal al een geschiedenis, zo klein als ze zijn. En waar ze naartoe gaan, dat is ook heel onzeker. En daarom vinden wij het heel belangrijk, als ze hier komen, dat ze een plekje hebben, waaraan ze misschien later met een beetje plezier kunnen terugdenken, dat ze misschien zeiden van, god, daar was het toch wel leuk, daar hebben we toch een, een leuke tijd gehad of leuke momenten. Ja, ze gaan ons allemaal heel erg aan het hart. En we zijn echt uh, heel erg verdrietig dat, uh, dat het dicht gaat. Ja, grond, het is met ja. pijn in het hart, want we zijn echt allebei dagen van slag geweest. Omdat het, ja, een mooier vrijwilligerswerk lijkt ons gewoon niet, uh, niet, niet te vinden. Niet te vinden, nee. nee. Nee, dat is ook zo. Mag jij dat kiezen? Even wachten. Even wachten, schat. Sommigen komen natuurlijk uh, goed terecht. Maar er zijn er ook heel veel natuurlijk oh. waarvan je al weet van... Uh, nee. Eigenlijk een verloren toekomst of zo, hè? Een hele onzekere toekomst. Dat is ook zo ontzettend pijnlijk. Je komt één keer per week en je weet nooit als je de keer daarna komt... Vindt. of de kinderen er nog zijn of ja, niet. Je ja. hebt er geen afscheid van kunnen ja, nemen. Ja, je weet niet waar ze naartoe zijn. En merkt u het aan de kinderen? En voor de Zo. kinderen is op dit moment de onzekerheid van... Kijk, als ze naar een ander centrum gaan, ja, dan moeten ze daar weer wennen. En ja. wat er daarna gebeurt, weet je ook niet. Ja, het is het? weer een extra verandering die er komt. Het en dat is het gewoon het vervelende. Ik geloof dat Annemaria dat tegen me zei, ja. Annemaria? Anna Maria, jij gaat ook naar een ander AZC, hè? Je ja. gaat verhuizen, hè? En denk je dat het dan leuk is? Ik ga met Noer mee, maar Noer zegt dat het daar leuk is, maar ik weet het niet. En vind je het leuk om hier te blijven, of wil je liever naar een ander gaan? Ik wil beter hier blijven. Nou. Nou. Ah, ik de heb de er drie. Kom, zing ze Hij komt. Ik heb een tante in Marokko. een tante, laat me genieten. een tante in Marokko. En die kon je gewoon. Ik had gisteren de gemeente nog weer gebeld hierover. En de dames zaten aan de balie, dus ze konden niks afspreken. Ik heb dit gestuurd. Ik heb gevraagd of ze een uitnodiging willen sturen op je adres. Ja. Ja? Dus. Ja. Ja. Ja. Als... Ja, en is dat hier van ja, dat hier, dat die is... nieuwe spraak van. Ja, heb ik dus, dus gemaakt. In een klein kantoortje, kreeg ik niet zo ver van waar de kinderopvang is, is iedere ochtend spreekuur van vluchtelingenwerk. Esther Naals, u bent van vluchtelingenwerk. Gaat het hier nou vaak over de verhuizing? Tot nu toe hebben we nog geen één bewoner gehad die zich beklaagde over de overplaatsing. Dat is eigenlijk wel heel erg vreemd want, en ook ongebruikelijk. Dat, dat je niet toch protesten hebt voor mensen die overgeplaatst worden. Maar we hebben in alle eerlijkheid tot nu toe nog geen één bewoner gehad die, dat, die daarover geprotesteerd heeft. Hoe komt dat, denkt u, dat, er, dat, dat, dat mensen het niet erg vinden? Omdat ze de keuze krijgen voor, voor de plek waar ze gaan wonen. Moeten ze mogen zeggen... zelf zeggen naar welk AZC ze dan willen? Ja, dat mogen ze zeggen. En die keuze dat uh, hebben wij tot nu toe meegemaakt. Die wordt steeds gevolgd. Ik kan me voorstellen dat ze heel erg blij zijn... dat ze toch iets wat dichter naar familieleden of vrienden of bekenden gaan. Het is eigenlijk een beleid wat, wat ik nog nooit eerder heb meegemaakt. Uh, men probeert bij een sluiting altijd wel rekening te houden met... Maar hier hebben we het over alle bewoners van het AZC. Dus de weerstand die er is tegen de sluiting komt vooral van dorpsbewoners, van de gemeente, van de school, van de vrijwilligers, maar niet van de asielzoekers? Nee, niet zozeer van de asielzoekers. Dit gaat echt bijna geruisloos. Tot zover aflevering 3 van de serie AZC Zwijkhuis. Gemaakte verslaggever Katinka Beer. Volgens mij ben ik ooit in dat retraitehuis geweest. Wat dus nu het AZC Zwijkhuis is. Ja, wanneer, wanneer was dat dan? Nou, in mijn middelbare schooltijd. Toen de school nog getrouwd was met het rijke Romeinse leven. Toen moesten wij in een bepaalde klas met z'n allen op retraite. En dan gingen we daar naartoe. En dan sliep je eenzaam, in een, een, een kamertje, alleen. Het en... geen, geen, geen goede huis. herinneringen. Zouden we te horen. Nou, je moest nadenken over de zin van het leven. En vooral wat... Uh, Jezus erin te betekenen, je kunt dat wel. Hè. Wat gaan we volgende week horen, Katinka? Uh, als het goed is, ik ben van plan om naar de school te gaan uh, in Put... waar de asielzoekerskinderen naartoe gaan... en waar ook gro grote weerstand is tegen het sluiten van het AZC. Dankjewel, tot volgende week. De Gids. This is wrong, what the state of Arkansas is doing to cover their ass. Amen. I And I'm sick of it. Amen. I because the real killer is walking around free. En fragmenten uit de documentaire Paradise Lost, deel 3, Purgatory. En de film is te zien op het internationale documentaire film, film, film, film, filmfestival in Amsterdam. Het ITVA, dat woensdag voor de 24e keer van start gaat. In Studio De Smet in Amsterdam zit Ali Derks, zij is directeur van het ITVA. Mevrouw Derks, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel inzendingen waren er dit jaar? Uh, meer dan 3500. En hoeveel documentaires laat je ervan zien? Nou, ongeveer 3, 330, zeg maar een kleine 10% is Lost gaat over drie mannen die ten onrechte zijn veroordeeld... voor de moord op drie achtjarige jongens. En het is een aanklacht tegen het Amerikaanse rechtssysteem... en eigenlijk ook de derde documentaire in een reeks over dit onderwerp. Enig idee wat de invloed is geweest van de documentairemakers? Nou, die is dus enorm, want de drie jongens die dus ten onrechte veroordeeld waren... die zijn inmiddels vrij, zijn afgelopen september vrijgelaten... na 18 jaar gevangenisstraf. Eén uh, jongen was te dood veroordeeld, dus heeft 18 jaar in death row gezeten. En de andere twee hadden levenslang, ik geloof plus nog 30 of 40 jaar... zoals dat wel vaker gebruikelijk is in de Verenigde Staten. En de jongens werden veroordeeld uh, eigenlijk op 0,0 gronden... Uh, ze waren satanisten, werd gezegd. Ze hielden, hielden van heavy metal, hadden hun haar zwart geverfd. En dat was dus genoeg om drie onschuldige jongens vast te zetten. En er werd keer op keer werden er nieuwe bewijzen aangedragen, maar de rechter in de zaak die zei: "Nee, we gaan de zaak niet opnieuw heropenen." Nee, dat was namelijk nou, dus met name het hypocrieten natuurlijk, want de rechter had al vrij snel door dat er enorm veel fouten waren gemaakt aan de kant van de politie en aan de kant van het juridische systeem in Arkansas. En ze hebben dus ook de jongens afgelopen september gevraagd om gewoon uh, te zeggen dat ze schuldig waren. Dus ze hebben gewoon schuld bekend, terwijl ze onschuldig zijn. Dat en toen ze schuld bekenden, ik, ja. waren ze ook meteen vrij. Ze riepen ook van, ik heb de, ik, wij hebben de jongens niet vermoord. Ik heb die jongen niet vermoord, uh, hoe dan ook. Maar ik, ja, ik moet me toch maar schuldig bekennen aan deze moorden... vanwege het feit dat ik anders niet vrijkom. Precies, want ze wilden de rechtszaak absoluut niet meer overdoen. Want het zou natuurlijk een blamage zijn geweest... voor de politie en het juridische systeem in de, in de VS... En uh, ja, wij hopen nog steeds dat een van de jongens die vrijgelaten is, meekomt met Joe Burlinger naar ITVA. Maar dat weten we op dit moment nog niet. Joe Burlinger zeker. is degene geweest die die documentaire gemaakt die ja. heeft. Die eigenlijk in, in een paar gedeelten gemaakt heeft. Dit is deel drie. Dan hebben ja. we overigens ook weer overzicht te zien van deel één en deel twee. Ja, we hebben ook in het verleden deel één en twee vertoond. Maar eigenlijk is dit gewoon prima. Dit is echt een samenvatting inderdaad van wat er de afgelopen 18 jaren is gebeurd. Met gelukkig een happy ending. Ja, en mogelijk ook een dader erin, maar ook daar ja, is Ja, dat is toch goed. wat als je dat ziet. Dan <laughs> zou je toch denken van die zaak moet onmiddellijk weer opengebroken worden. Maar ja, het gaat niet gebeuren. Wat is het thema van dit jaar? Um, nou, eigenlijk zijn er verschillende thema's. Maar wat in elk geval heel erg opvalt dit jaar... Is het uh, de grote vorm, ja, ik noem het zelf nu docutainment? Documentaires die weliswaar serieuze dingen aan de kaak stellen, maar dat toch op een, dan wel een luchtige manier doen. Dan wel de, via heel goede, goede dramaturgie, goede storytelling zeg maar. Uh, films die, uh, ja, ja, denk ik, uh, een, een groot publiek zullen uh, aanspreken. Uh, tuurlijk zijn er in documentaires zoals altijd zijn vaak zware onderwerpen. Het gaat over serieuze zaken. Maar het merendeel van de films is eigenlijk spannender... of net zo spannend als een, uh, de, welke fictie dan ook. Um, en dat is iets... Kijk, het hele dogmatische en met de, de, de films met het vingertje. Dat is een beetje minder geworden, kan ja. ik zeggen. Wat op zich wel prettig is. Nu is het eigenlijk meer zo... het begin van deze eeuw was het natuurlijk zo'n globalisering, globalisering, klimaatveranderingen, religie natuurlijk. Na 9-11. Dat waren echt de grote onderwerpen. Nu zijn dat meer... Is dat een gegeven? Zijn dat allemaal ver accomplice... Waartegen zich de, ja, de kleinere persoonlijke verhalen afspelen. En waar komt die document-rage document vandaan, die trend... Ja, ik denk dat een heleboel filmmakers toch graag willen... dat ze een groot publiek naar de maar bioscoop dus trekken. Maar het is niet uit Amerika geboren, bijvoorbeeld, kan me voorstellen. Nee, nee, we hebben die term zelf verzonnen. <laughs> het is niet zo dat de meeste documentaires... die uh, in dat opzicht zo gemaakt zijn, uit Amerika komen? Nee, hoor, dat geldt ook voor het Westen, het geldt ook voor Zuid-Afrika. Het is eigenlijk over, zelfs voor China, het geldt over de hele wereld. Men probeert echt een groot publiek te trekken. Bijvoorbeeld, een van de thema's is dit jaar echt crime en murder. En je ziet gewoon dat het toch wel het een en ander gepikt is... zeg maar van de CSI-achtige films die, of series die wij momenteel op televisie kunnen zien. En het, het betekent echt dat je op het puntje van je stoel zit, zo af en toe. Zo spannend zijn de films. Dit verhaal heeft ook een traditie in het ondersteunen van filmmakers. En een voorbeeld daarvan dit jaar is King Naki. Ja. King Naki en The Thundering Hooves, gemaakt met steun van het Jan Vrijman Fonds. Ja, het Jan Vrijman Fonds is een fonds wat wij al bijna uh, 15 jaar beheren. Wij ondersteunen daarmee filmmakers in ontwikkelingslanden. Wij ondersteunen filmmakers met scenario's schrijven... maar ook met uh, pro productie en postproductie. Het gaat om relatief kleine bedragen. Wij investeren vaak iets van tussen de 10.000 en 15.000 euro. En het betekent dat de mensen hun film kunnen maken... en dat ze eigenlijk ook, omdat het een soort kwaliteitstempeltje is... als wij onze naam verbinden aan die film... dat ze ook andere financiering kunnen vinden. We hebben in, de, in die 15 jaar van het bestaan van het Jan Vrijman Fonds... Uh, meer dan 400 uh, documentaires gerealiseerd. En verder ondersteunen wij heel veel festivals en workshops... Uh, over de hele wereld in ontwikkelingslanden. Nou ja, deze film die gaat over een, een jockey die zelf een paard gekocht... een, een uh, donkere jongen uh, die de strijd dan bindt ook met een, met een boer in zijn omgeving. Ook een donkere man die een heleboel van die paarden heeft. goede racepaarden. En het is ja, natuurlijk prachtig vanwege het feit dat hij zich in Zuid-Afrika afspeelt. Aan de Oostkaap zijn schitterende beelden. Ja, fantastisch. Het is ook echt heel erg mooi gefilmd. Een slowcamera, ook de muziek. Het, het, het klopt allemaal. En verder is... Ik voelde ook... Ik weet niet of jij dat had bij deze film. Maar ik had ook nog steeds... onderhuids voel je ook nog die apartheid. Mm -hmm. Want het gaat wel over zwarte en kleurlingen in dit geval. En de zwarte man, zijn paarden, die verliest natuurlijk altijd van die heeft niet zoveel geld om te investeren in paarden. als de rijke. Uh, als een rijke. Ja, moet je zeggen. concurrent eigenlijk. die een kleurling die veel meer geld heeft. die in dikke auto's rijdt. Dus onderhuids voel je dat ook nog, dat het ook nog steeds speelt. Maar en de mannen die de film hebben gemaakt... zijn blanke mannen, wordt er steeds geroepen... Hè? door de, de zwarte man ja, in kwestie. Ja, ja, ja, ja, dat is natuurlijk ook zo. Ik bedoel, maar het blijft wel... Het is, uh, ik ken toevallig deze Tim Wege... die de film heeft gemaakt. Het zijn geen rijke, blanke Zuid-Afrikanen ook, hoor. <laughs> Nee, maar het Jan Vrijmanfonds, staat dat nog onder druk vanwege de eh, kabinetsbezijden? Ja, ja, dat is natuurlijk vreselijk. Het is gewoon en cultuur en ontwikkelingslanden. Dus dat momenteel dubbelvloeken in de kerk. Ja, het is, wij zijn inmiddels uh, gekort. We, we kregen altijd van buitenlandse zaken 4,5 ton. Uh, dat is inmiddels teruggebracht naar 3,5 ton voor volgend jaar nog. En dan is het absoluut afwachten wat er vanaf 2013 gaat gebeuren. Wij houden ons hard vast. Het geldt trouwens niet alleen voor het Jan Vrijman Fonds... maar ook voor het Hubert Bals Fonds... wat aan het Rotterdam Filmfestival is gelieerd. En wij werken heel veel samen. We proberen echt zo het allemaal zo goedkoop mogelijk te doen. Elk dubbeltje twintig keer om te draaien. Maar uh, nou ja, dat is ook al gebleken uit allerlei enquêtes... die hier in Nederland zijn gehouden... dat de Nederlanders er niet voor huiveren en er niet voor schuwen... om te bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Ja, maar dat voel je natuurlijk natuurlijk niet in je eigen portemonnee. In de competitie voor de lange documentaires... is de Pink Ribbons documentaire. Even luisteren naar een fragment erop. Are you ready to walk? Since our inception, we have donated over a billion and a half dollars. If you are a breast cancer survivor... raise your hands high above your head. Can we take a step back? What is going on? Pink ribbons zijn die roze armbandjes waarmee vrouwen uitdragen... dat ze meedoen met de strijd tegen borstkanker. En dat is vooral een beweging van betekenis geworden in de Verenigde Staten. Dat zie je ook heel erg goed in die documentaire. Een lange documentaire, een, een uitgewerkte aanklacht uh, met veel interviews. Dus dat is het meer eigenlijk dan een filmisch meesterwerk, vind ik. Dat ben ik met je eens. Maar documentaire is natuurlijk zowel vorm als inhoud. Het kan niet zo zijn dat je alleen maar op de vorm een uh, film selecteert. En ik vond toch de discussie in dit geval een heel erg belangrijke. Want als je dus ziet dat er maar 3 tot 5% procent van het geld... wat uh, verdiend wordt met Pink Ribbon naar preventie gaat van uh, borstkanker... en met merendeel gaat het namelijk naar het proberen het rekken van leven... Dat is natuurlijk toch wel een redelijk schandalige zaak. En ook vaak dat allerlei uh, grote bedrijven die zich uh, verbinden aan Pink Ribbon dat hun reclamecampagne vaak meer kost... dan uh, het geld wat ze uiteindelijk geven aan de Pink Ribbon-organisatie... of aan de onderzoek uh, wat er gedaan wordt naar borstkanker. En wat ik helemaal schrikbarend vond in deze film... is een van de medisch specialisten die op een gegeven moment zegt... Uh, ja, we weten eigenlijk borstkanker... we weten maar van uh, 50% van de gevallen... Uh, heeft maar te maken met, met, met erfelijkheid, et cetera. En de andere 50% hebben eigenlijk geen idee waar het vandaan komt. Misschien is het wel gewoon een virus. En uh, dus heel veel geld wat eigenlijk gebruikt zou moeten worden... voor onderzoek naar borstkanker, naar de oorzaken van borstkanker... wordt gewoon niet gebruikt of op een andere manier gebruikt. Nou weet ik niet hoe dat in Nederland is. Ik praat maar is natuurlijk ook met heel... Stante Klerk. Zij is directeur van Pink Rib in Nederland dus. Ja, geweldig. Dat dus dat geworden. is heel goed. En we hebben ook tijdens ITVA natuurlijk heel uitgebreide nagesprekken... na de film, ook samen met Opzij, hebben we dat georganiseerd... om te kijken inderdaad, hoe het in Nederland is, hoe het er hiervoor staat... En, wij vinden het gewoon van belang om dit wel aan de kaak te stellen. Maakt deze documentaire een kans op de Grote Prijs, Nee, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Omdat uh, je hebt gelijk, wat dat betreft, is hij te inhoudelijk of te informatief. En, en ook te lang, doet. vind Ik Kijk, had wel korter gekund. Ja, maar dat vind ik wel van heel veel, vlucht, ja. geloof ik. Nou, knip er nog wat uit dan? Nee, dat kan ik niet doen natuurlijk. Ik heb geen auteursrecht hier. Nee. Fijn. Hartelijk dank Ali Derek, directeur van het Internationale Documentaire Festival in Amsterdam... dat woensdag van start gaat en duurt tot en met zondag 27 november. Succes ermee. Wel, en ik hoop je te zien. Tot 12 uur nog. Oh ja. Ik weet het niet. Geen kind zonder laptop. Dat was ooit een idee om vooral ontwikkelingslanden vooruit te helpen. En waarom is dat nou niet gelukt? Dat weet de wereld ontvangen. En valt u in de reclamedoelgroep passed over en pissed off? Of bent u meer een Moby, een oude moeder met jonge baby... U hoort het zo van reclamespecialist Charles Bormans. Bij die laatste groep hoort in ieder geval niet Jan van de Putten. Jan. Radio 1, het NOS Er is steeds meer schade door phishing. Dat is een slinkse methode van criminelen om bankgegevens, wachtwoorden of creditcardnummers te achterhalen. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken was de schade de eerste helft van dit jaar al ruim 11 miljoen euro. En dat is meer dan heel vorig jaar.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 Eerst een onderzoek. En op 3FM is bekendgemaakt welke dj's vlak voor kerst het glazen huis ingaan. Dat zijn Gerard Ekdom, Timo Perlin en Koen Zwijnenberg. Met hun marathonuitzending halen ze geld op voor het goede doel. En dit jaar is dat moeders in oorlogsgebieden. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een korte file op de A20 van Gouder naar Hoek van Holland... Voorknopend Kleinpolderplein 2 kilometer. Er staat er een bus met Pech en daardoor is de rijstrook dicht. Dit is de gids.fm. Met Felix Burdos. Heb ik de goede opzet? Pink Ribbons Inc. Dat is de titel van een documentaire... die op het ITVA te zien is. Daar hoorden we zojuist de festivaldirecteur Ali Deriks al over. In deze kritische onderzoekdocumentaire... komen diverse wetenschappers en opiniemakers aan het woord... over het ontstaan van en de mechanismen achter Pink Ribbon... als een goed doel rond borstkanker. Ik praat over de film met Stan de Klerk. zij is directeur van Pink Ribbon in Nederland. Goedemorgen, mevrouw de Klerk. Goedemorgen. Hoe is Pink Ribbon ooit begonnen? In Nederland. Ja. In Nederland is Pinkwebben in 2003 opgericht. Stichting Pinkwebben. Stichting. Dat was een initiatief vanuit de borstkankervereniging Nederland. Dat is de patiëntenorganisatie voor de borstkankerpatiënten in Nederland. En uh, dat is eigenlijk gebeurd op uh, initiatief van de uh, American Women's Club. Dat zijn uh, Amerikaanse vrouwen die in Nederland woonachtig zijn. En die en, waren er daar al mee bezig in Amerika? Die... Uh, in Amerika was dit natuurlijk al vol. En ja. zij kwamen hier en eigenlijk ook min of meer. Uh, uh, gelijktijdig met Estée Loder. Want uh, zij zeiden in 2003 was borstkanker nog volledig een taboe in Nederland. Hè? Daar werd niet over gesproken. Nee. En zij vonden dat er echt gewoon de bewustwording op borstkanker vergroot moest worden in Nederland. En eigenlijk dat het gewoon uit de taboesfeer gehaald moest worden. Estée Loader was eigenlijk het eerste bedrijf dat zich inzette uh, voor Pink Ribbon. Terwijl Pink Ribbon was ontdekt, of ja, was vormgegeven door een mevrouw, Charlotte Haley. Ja. Dat zien we in die documentaire. Laat, ja. Laat even luisteren. The first ribbon was salmon-colored, made by a woman named Charlotte Haley. Estee Lauder came to her and said, we love your ribbon, and we want to make this a symbol of breast cancer. And Charlotte said, no, that's about your bottom line. They said, well, all we have to do if we want it is to change the ribbon. Pink. Het uh, cosmetica bedrijf Estée Lauder heeft dus eigenlijk dat idee... min of meer gepikt van die mevrouw Charlotte Haley. Ja, dat zegt uh, deze mevrouw inderdaad. Ik ben daar niet bij geweest, dus daar kan ik eigenlijk geen mening Snap over hebben. Snap ik, het was, het was zalmroze, het neigde naar het oranje. En toen hebben de uh, juristen gezegd van Estée Lauder... valt allemaal te zien in die film... Laten we er maar uh, roze van maken, dan uh, valt ons niks te verwijten... en dan behouden wij ons eigen auteursrecht en mevrouw Helie ook. Maar mevrouw Helie werd daarmee overdonderd. Ja, dat, dat, dat komt inderdaad duidelijk in de film naar voren. Maar nogmaals, ik, ik weet niet hoe het destijds gegaan is. Ik weet alleen hoe het hier in Nederland gegaan is. En wij hebben dus in, in 2003 is de stichting opgericht. En daar is toen gewoon eigenlijk de naam Pink Women aangegeven. Dus en ook heeft... Esther Loder is ermee betrokken? Uh, nou, laat ik zo zeggen dat gelijktijdig Estée Lauder... Uh, begonnen is ook om in Nederland gewoon een bewustwordingscampagne te starten. Omdat zij vonden dat gewoon ook in Nederland... de vrouw uh, he, bewust moet gemaakt worden van het feit dat borstkanker niet een ver van je bedshow is. Maar dat werkt naast elkaar heen. Uh, aan de ene kant. Nee, we werken met elkaar samen. Samenwerken. Ja, het dus. zijn allemaal uh, bepaalde initiatieven die gezamenlijk gedaan worden. Zoals? En inmiddels zijn wij gewoon uh, met, met meerdere partijen die helpen. Zoals wandelingen, uh, uh, parachutespringen uh, alsof, wat ik in Amerika uh, zag. Uh, nou, we hebben ik zover ik weet is dus in Nederland nog geen uh, parachutespringen. Er zijn wel heel veel beweeg waar, uh, waar, waar wij het goede doel van zijn. En daar zijn we ook heel blij mee, want een van de uh, je, je hebt een aantal risicofactoren op borstkanker. En één daarvan is bewegen. Hè. Door, door meer te bewegen kun je je kansen op borstkanker verkleinen. Die kun je verkleinen met 20 tot 30 procent. Ja. Laat ik wel even heel duidelijk zeggen... dat borstkanker kun je niet voorkomen, dat overkomt je. Ja, en dat, je kan dat, er ook niets aan doen of je eraan doodgaat of niet. Het is dat, gewoon een Dat zie je wel in de Verenigde Staten. Dat je, je kan borstkanker min of meer voorkomen worden door veel vrouwen, ja. gesuggereerd als je maar genoeg wilskracht bezit. Ja, dat, dat, dat zou je uit deze documentaire kunnen. Hè? Die, die conclusie zou je kunnen trekken. Nogmaals, dat uh, is een andere cultuur. Laten we in Nederland heel duidelijk zeggen dat voor ons voorop staat... dat het eerste wat wij duidelijk willen maken is... dat borstkanker valt niet te voorkomen. Je kunt slechts je kans verkleinen. Maar, maar het paar punten niet. van kritiek in die film? Eén is, er ligt veel te veel nadruk op het inzamelen van geld... voor levensverlengende... Uh, Operaties, dan wel nog een keer chemotherapieën. in plaats van het zoeken naar een oplossing. Naar de oorzaak. Ja, dat is inderdaad de kritiek in de film die gegeven wordt. Nogmaals, dat is kritiek die ook gegeven wordt in Amerika. Wij in Nederland, als stichting Pink Wibben... Ik wil ook even duidelijk zeggen dat wij zijn een losstaande stichting. Er is geen Pink Wibbon. zoals je een Shell of een Philips hebt... die wereldwijd onder Shell opereren. Er is niet zoiets van Pink Wibben. De enige overkoepelende organisatie in dit geval is Een Estee organisatie. Nee, je hebt verschillende. Je hebt Susan Komen, je hebt Even, je hebt... Uh, ja, ik, ik, je kan er nog wel een aantal noemen. Weet je, wij in Nederland hebben wij stichting Pink Wibben. Maar je hebt in Nederland bijvoorbeeld, uh, heb je de borstkankervereniging Nederland. Dat is weliswaar niet een fondsenwervenorganisatie. Maar die is er echt weer de patiëntenorganisatie. Yeah. Uh, je hebt stichting Mama Rosa, dat, daar financieren wij een stukje van. Die is er weer voor de voorlichting voor de allochtone vrouw mm. met name. Dus maar dus maar er zijn verschillende... Loder is me dan ook zowel in Amerika als in Nederland hierbij betrokken? Uh, nou, ze zijn in Nederland absoluut. We hebben inderdaad... Uh, het erbij het betrokken. mooie is, ik zag in die film... of uh, eigenlijk het vreselijke... is dat uh, cosmetica-fabrikanten... die gebruiken lood in hun producten... die gebruiken formaldehydes in hun producten... die gebruiken pesticides. Al dat soort zaken... die kunnen kanker veroorzaken. Dat ja, was ook een groot kritiekpunt in de film. Ja, uh, kijk, ik, ik, ik werk niet bij Esther Loder, dus daar kan ik van afwijzen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, U werkt er wel mee samen. Nou, wij werken er nou mee samen op het, op het gebied van het vragen van aandacht voor borstkanker, want dat vinden wij allebei belangrijk. Nogmaals, de Moet voeg u daar niet opsporen. mee stoppen, gewoon om ethische redenen? Uh, de voeg, uh, nou kijk, Er, er zijn uh, meerdere hè, van dit soort verhalen die de ronde doen. Want bijvoorbeeld, Deodorant is een andere. Die komt ieder jaar, komt hij weer twee, drie keer hè, naar boven toe. Dat Deodorant ook uh, kankerverwekkend zou zijn. Ja. Nou, dat is wetenschappelijk bewezen dat dat niet het geval is. Dat wel. Is. Maar die andere zaken dus, die in die film naar voren uh, komen. daar dus, uh, ja, weet je, dit, daar dus is degelijk een, een relatie de, met kanker gelegd, uh, natuurlijk. Lood, formolieers, uh, uh, uh, pesticiden. Uh, maar, maar ook daar. Eh, nogmaals, ik, ik weet dat niet. Ik kan alleen zeggen dat, hè, we, dat er vaker dit soort verhalen de ronde doen. En, en, en zoals met Deodorant hebben we dat vaker. En wij blijven daarop hameren dat dat gewoon niet wetenschappelijk bewezen is, die link. En, en, en wat, wij, eh, wat, wat Estée Loder belangrijk vindt met hun campagnes... en, en, en wat eh, is met name om, om gewoon die bewustwording te krijgen. Want vroege opsporing is gewoon wel wetenschappelijk bewezen... dat je daarmee je kans... Op herstel vergroot en dat is wat belangrijk is. Ik verbaas me erover welke producten en bedrijven er allemaal zijn verbonden aan Pink Ribbon in Amerika. Behalve Estelore uh, zijn dat bijvoorbeeld. Is dat bijvoorbeeld ook een fastfoodketen als Kentucky Fried Chicken? Ja, dat zou in Nederland ook een absoluut broek nooit toch eigenlijk vanaf of niet. Ja, I don't know. ja, God, ik, ik, ik heb ja. Uh, laat ik zo zeggen hier in Nederland zouden wij dat uh, niet doen. Want uh, een, een van de andere risicofactoren is gewoon overgewicht na de menopauze. En dan is het uh, in onze ogen niet logisch om je dan dus te verbinden... juist met een fabrikant van goederen die dat zou kunnen bewerkstelligen. Zo Pistolen zouden van nooit Smith Wesson? Op... Ja, nou, dat zou je in Nederland dus ook niet zien. Met een roze handvat? Ja, dat zou je in Nederland ook niet zien. Biertjes, ook... speelgoedbiertjes. Ja, wat, wat, wat je in Nederland ook niet zal zien is bijvoorbeeld uh, een, een, uh, met drank. Want ja, overmatig alcoholgebruik is ook een risicofactor. Dus daar proberen we echt... Uh, we hebben een aantal criteria waaraan... Uh, en die grenzen zijn door u duidelijk gesteld? Ja. ja, ja. Daarom zien we dit in Nederland ook niet. Patiënten die aan het uh, woord komen in de film die storen zich vaak aan het gebruik van overlever, survivor. Dat hoor je voortdurend. Zo ook deze mevrouw. I particularly reject the word survivor as a label voor myself. Uh, not only because I'm a little superstitious and who knows, you know, but also because it seemed seems to me to be a put down of those women. Who don't survive. En dat eh, noemt u typisch Amerikaans. Dit. Dat, dat, dat uh, laten we zo zeggen, hier in Nederland focussen wij absoluut niet op de survivors. Wij, wij focussen gewoon op de vrouw. We proberen voorlichting te geven voor de vrouw die uh, de vroege opsporing om bewustwording te creëren. En, en wij zullen ook altijd heel helder communiceren zoals ik net ook deed. Borstkanker overkomt je. En er zijn helaas nog altijd ieder jaar 3000 vrouwen die doodgaan aan borstkanker. En die kunnen daar helemaal niet. Aandoen. Nu maakt u steeds onderscheid van wat er in ons land gebeurt en in andere landen. Moet u niet aandrukkelijke afstand nemen van wat er bijvoorbeeld in Amerika gebeurt met Pink Ribbon? Nou, ik heb duidelijk gezegd dat wij nooit zullen gaan werken met een roze pistool. Nee, maar echt duidelijk zeggen wij hebben eigenlijk weinig met uh, Pink Ribbon of niks, behalve Estee Lauder met Pink Ribbon in Amerika te maken. Uh, nou ja, ik, ik zie niet zozeer in wat dat voor. Weet u wat daar de toegevoegde waarde van is, om dat uit te spreken of niet uit te spreken? Nou, ik zie het feit dat een je op het moment, cultuur, moment dat je ziet. Ja, die cultuur, een andere maar die cultuur. Ja, die andere en, en, cultuur. En binnen de cultuur zijn bepaalde gebruiken. Ik, ik kan alleen voor Nederland, want wij werken in Nederland en wij zijn gewoon een lokale stichting, zeggen dat wij ons niet richten op survivors. Dat, dat, dat, dat is niet. Hè, ik bedoel, dat is bij ons niet de focus in het geheel. Uh, wij, wij zijn er gewoon voor uh, de borstkankerpatiënt en hun naasten. En, en met name voor die vrouw die we willen voorlichten. Dat, dat is voor ons echt de essentie. Dank u wel. Stam de Klerk, directeur van Pink Ribbon in Nederland. Vara. De gids.fm de wereldontvanger. Het woord is een Willem van de Noot. Ja Felix, misschien heb je wel eens gehoord van het project One Laptop Per Child. Eén ja. laptop per kind. Ja. Heb je wel eens van gehoord? Ja, ja dat het was ongeveer heel populair in het nieuws namelijk. Het was heel populair in het nieuws, ja. Een idee van Nicholas Negroponte, professor aan de beroemde MIT-universiteit in Boston. En Negroponte is een man met een missie. Hij bedacht in 2005 dat ieder kind een laptop zou moeten hebben. En vooral ook kinderen in ontwikkelingslanden. Een laptop van 100 dollar, want die zou wonderen kunnen verrichten. Al dus Negroponte. This is probably the only hope. I don't want to place too much on OLPC, but if I really have to look at sort of how to eliminate poverty and create peace and work on the environment, I think I can't think of a better way to do it. Ja, Nicolas Negroponte wil met zijn laptop voor ieder kind een einde maken aan armoede, vrede stichten, het milieu redden, allemaal hele grote idealen. Maar dat apparaat moest vooral kinderen helpen op school en creativiteit bevorderen. En NecroPont wilde de, eigenlijk de technologische kloof dichten tussen de, de mensen met de computers en met internet en de mensen die dat allemaal niet hebben. Dat is natuurlijk een ongelooflijk nobel streven, maar is die laptop er ooit gekomen? Die kwam er uiteindelijk met hulp van een aantal technologiebedrijven, werd die laptop gebouwd, de XO. Maar die stelde heel erg teleur. Die, die, dat apparaat had een hendel moeten krijgen om hem op te laden. Hè, net als een soort van opwindradio. Dat je hem opwindt zodat je hem kunt gebruiken ook zonder stopcontact. Nou, op die uiteindelijke laptop zat die hendel helemaal niet. Er zou ook een, een kindvriendelijk en heel makkelijk besturingssysteem op komen te zitten. Maar dat werd uiteindelijk een, een vrij ingewikkeld gedoe. Uh, en dat apparaat werd wel twee keer zo duur als was beloofd. Dus eigenlijk zat er helemaal niemand te wachten op die duurdere laptop? Nou niet echt. Uh, in Amerika werd die verkocht onder de mom van give one, get one. Dus uh, als je er zelf eentje kocht doneren je tegelijkertijd zo'n laptop aan een kind in een ontwikkelingsland. Maar dat was een dure grap, want dat, ja, dat kostte je 400 dollar. Dat liep niet zo goed. En Necroponti hoopte ook dat landen als, als India, China, Brazilië... dat die massaal van die, uh, van die laptop zouden inslaan. Maar dat gebeurde ook niet. De 100 dollar laptop was dus een flop, kunnen we constateren. Ja, dat werd een paar jaar geleden al geroepen. Uh, het liep niet, dus het was een flop. Maar dat denken ze in Uruguay, in Zuid-Amerika, heel anders over. Uh, in een paar jaar tijd hebben alle leerlingen en leerlingen op de basisscholen daar een uh, zo'n stevig laptopje gekregen. Dat is uniek in de wereld. En dat is ook de trotse boodschap van Uruguay... in een, een speciaal promotiefilmpje dat ze hebben gemaakt... over het ambitieuze project Plan de MUZIEK ja, een, een mooi liedje, mooie beelden in het filmpje. Een schoolmeisje dat ja, heel schattig vertelt wat ze allemaal wel in kan met haar nieuwe laptopje. Ze kan met de uh, uh, ingebouwde webcam kan ze allemaal foto's maken en dat soort dingen. En wat was het idee daar weer achter? Waar moest daar elke basisschoolleerling een laptop krijgen? Nou, Tabare Vasquez, dat was de, de toenmalige president... die was in 2006 helemaal overtuigd van het idee van Negroponti... en ook overtuigd van, van, de, van de technologische revolutie. En hij vreesde dat de schoolkinderen in zijn land... en vooral de, de minder bedeelden, dat die de boot zouden missen. 40% van de basisschoolleerlingen leeft daar in... Armoede. En uh, Miguel Brechner, dat is de, de, de projectleider van, uh, van het PlansCybal, die organiseert dat project en volgens hem draait PlansCybal om sociale integratie. Desde het primer dia pensamos este es un plan de inclusie sociale. Este es un plan de equidad. Este es un plan que le va permitir dar verdaderas igualdades de oportunidades a los niños y a los adolescentes. Ja, die Miguel die zegt... Uh, wij geloven erin dat kinderen en tieners dankzij dit plan... echte mogelijkheden krijgen in het leven. En de, de Bregner die organiseerde de verdeling van 400.000 laptops. 380.000 uh, voor, uh, voor de leerlingen. En uh, de rest uh, die ging naar, uh, naar de leraren toe. Maar die zaten niet bepaald te wachten op al die computers in de klas. Waarom niet dan? Ja, dat is uh, ja, een, een, een wat vergrijst, wat ouder, traditioneel gezelschap, die leraren in Uruguay. Ja, zij waren bang om simpelweg hun, hun autoriteit te verliezen... als al die nieuwe technieken in de klas komen. Ja, dat die kinderen daar veel beter en sneller mee om zouden kunnen gaan. En daarom zijn die leraren niet onder druk gezet... toen al die laptops werden geïntroduceerd. En projectleider Brechner, die raadde hen ook aan om beetje bij beetje... om die dingen te introduceren en heel voorzichtig mee aan te gaan werken. Maar dat is alweer twee jaar geleden. En veel leraren die klagen nu over een gebrek aan Begeleiding zoals lerares Cecilia Gomez. is dat er geen training is voor leraren die laptops in de klas. Ja, deze die vertelt dat leraren geen cursussen krijgen over hoe ze die laptop in het klaslokaal, in de, in de klas ook, daadwerkelijk goed kunnen gebruiken. En ze zegt ja, het zou wel een bruikbaar instrument zijn, een gereedschap, als we maar uitleg zouden krijgen. Sommige leraren die laten dat, dat die hele laptop maar links liggen als ze, als ze les gaan geven, maar anderen niet. Die hebben zelf allerlei methodes bedacht om die computer tijdens de les toch nuttig te gebruiken. Maar dat oorspronkelijke Uruguayaanse idee van die president, is daar nou iets van? Terechtgekomen, namelijk die sociale integratie? Nou, harde cijfers zijn er niet, dat zegt Miguel Brechner. Maar de kinderen gaan volgens hem wel gemotiveerd naar school. Ze halen hun leerdoelen sneller. En Fernando Corbello, dat is een leraar op een achterstandsschool, die voegt daar nog iets aan toe. It's is we om a niño. It's amazing to see how a child gains confidence through the computer. Van door de ja, deze leraar die vindt het echt ongelooflijk om te zien... hoeveel meer zelfvertrouwen die leerlingen krijgen. Uh, dankzij die laptops. En hij zegt, ja ze, ze worden verwaarloosd en genegeerd door hun ouders... en ook door de, door de samenleving. Maar dankzij die computers gaat er een poort open... naar een nieuwe werkelijkheid, een nieuwe wereld... waarmee ze in contact komen. En dat geldt ook voor die ouders, want die kinderen... die zijn verantwoordelijk voor hun eigen laptopje... die mogen dat ding meenemen naar huis. En die leren hun ouders dan vervolgens... wat ze maar op internet kunnen doen. En dat ze kunnen e-mailen en, en dat soort dingen. Of zelfs een nieuwe baan vinden. Je kunt dus zeggen dat... dat dat one laptop per child is geflopt, maar in Uruguay lijkt dat nogal mee te vallen. Dus de droom van Nicolas Ponte om een eind te maken aan de armoede... vrede te stichten, milieu te redden, door ieder kind een laptop te geven... die is behalve in Uruguay niet echt uitgekomen. Nee, nee die grote idealen die heeft hij allemaal nog niet kunnen, kunnen bereiken. Maar hij, uh, hij gaat niet bij de pakken neerzitten. Hij broedt op allerlei andere mooie plannen. Hij heeft zelfs een nou ja, nieuw systeem bedacht, een, een tabletcomputer. En uh, die wil hij vanuit helikopters laten droppen in allerlei afgelegen dorpjes in ontwikkelingslanden. <laughs> en dan hoopt hij dat kinderen zo'n tabletcomputer oppakken... en er zelf creatieve dingen mee doen en erop leren werken. moet hij wel de goede kopen natuurlijk. Dank je wel, de nood Graag tot donderdag. De Gids. Juppies, ballen en huismannen zijn begrippen... die iedereen wel eens voorbij heeft horen komen. Maar dinkies, grubs en karma queens, kent u die ook? Het zijn allemaal namen van groepen consumenten... die zijn verzameld in het boekje Ik ben Grub. Handig voor reclame-mensen zoals Charles Borremans. Charles, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. Rob Benjamins en Jan-Peter van Doorn schreven in 1990 het boekje Wie is U? En dat boekje staat vol met allerlei consumentengroepen. En nu komen ze twintig jaar later met een nieuwe versie. Is er veel veranderd? Ja, er is best wel veel veranderd. Ze hebben overigens wederom 54 consumententypen hebben ze geselecteerd. Uh, maar uh, er zijn er toch een aantal weer uh, van geschoond, uh, als je dat vergelijkt met het boekje uit 1990. Er zijn 18 nieuwe uh, consumententypen bijgekomen, waaronder dus wat je al zei, de grub, wat staat voor grown-up, maar ook de loli, daar komen we straks nog op terug, de mokka, de popo en de... Je gaat ze me straks allemaal uitleggen. Hè? Ja, gro een groot aantal wel. Ja. Ja, waar zijn al die namen goed voor dan? Nou ja, het gaat in feite dus om doelgroepomschrijving. Hè? Je wilt dus als adverteerder, als, als marketeer... wil je dus met consumenten communiceren. Nou, eh, Dus dan moet je wel weten wie je voor je hebt. Het liefst zou je dat natuurlijk willen doen één op één. Dus een, een direct en persoonlijk... Uh, uh, contact of communicatie met de consument, maar dat is gewoon te duur, uh, te veel werk en kost te veel tijd, dus uh, je probeert dat via massamedia te doen en dan probeer je toch zeg maar, groepen te clusteren, groepen consumenten en dan moet je dus wel weten hoe die consumentengroepen eruit zien. En dat probeer je dan te doen op basis van inkomen, status, woonsituatie, aankoopgedrag, wel of geen kinderen, enzovoort. Dat kun je op een hele zakelijke manier doen, op een hele feitelijke manier doen. Je hebt toch niet van die gekke namen nodig, met andere woorden. Je kan nou, ook zeggen, mannen tussen de 25 en 35, ja. hoger opgeleid, werkzaam in de financiële ja, wereld. Maar je ziet hoeveel tijd jij daarvoor nodig hebt om dat allemaal mij te vertellen, maar ik kan dat ook een juppie noemen. En dan heb ik precies hetzelfde gezegd, namelijk een young urban professional. En die voldoen aan die kenmerken die jij net allemaal opnoemt. Ja, dat moet je dan wel weten, maar de mensen in de reclamewereld die weten dat. Die weten elkaar. dat, ja. ja. ja. En de, zijn het vooral fantasienamen, of slaan ze ook nog ergens op dan? Ja, het zijn vaak zogenaamde acroniemen, dus dat zijn letterwoorden. Kijk, maar naar het woord dinky, double income, no kids, of yuppie, wat we net over hadden, young urban professionals, of puppy, de zogenaamde poor urban professionals, of het zijn zogenaamde abbreviaties, en dat zijn afkortingen, inkortingen van de omschrijving van de groep. Bijvoorbeeld Preppy, dat komt van Preparatory. Uh, Engels, uh, Provo. Preparatory he, is een, een van de school, voorbereiding voor de, schools, de universiteit. Precies. Ja. Uh, provo, zoals we het natuurlijk in Nederland kennen. is dus afkomstig van provoceren. En in Engeland had je ook lang de mods... En dat is weer afkomstig van de modernists. Maar je noemde er in het begin nog een paar. De Uberseksuels of iets dergelijks. Ja, de uberseksueels, dat zijn natuurlijk wel weer uh, wat bredere omschrijvingen. En die vallen niet in deze twee categorieën. Uh, komen er, nou, er komen dus kennelijk net zoveel groepen uit als 20 jaar geleden. Dat hebben ze mooi bedacht. Dus het uh, is dus een kwestie van, van strepen en van wikken en wegen. En dan heb je er weer vier en strepen, vijf. Strepen, wikken en wegen. En kijken ook wat er nog wel en niet bestaat. Dus in feite zie je dat de groepen afvallen. He, bijvoorbeeld 20 uh, jaar geleden hadden we nog de Cosmos. Dat waren de dames die heel veel naar in de, de Cosmo lazen en uh, dat soort bladen. En veel hm. naar die Amerikaanse miniseries keken. Dat is allemaal wat verminderd. En de Letta-jongeren bestaan ook niet meer. Wat zijn dat? Dat zijn eigenlijk die hele jongens en meisjes die je in de letta dat was dat halverine-merk van U-lever tegenkwam. Bestaat eigenlijk ook niet meer. Er zijn ook types die zich verder, verder hebben ontwikkeld. De doorontwikkelde types. Hè. Dus de Karma Queens. Dat zijn eigenlijk de vrouwen die eigenlijk een beetje de roots vinden... bij de hippie-meisjes. En die zijn nu helemaal in het spirituele gedoken. Ik had het al moeten weten dus. De Karma de Queens. Ja, ja, okay. uh, dan heb je natuurlijk ook nog de, de, de Milieufrieks. De MIFs. Die zijn ook doorgegroeid. Daar heb je allerlei subgroepen nu ook tegenwoordig van. En uh, er zijn ook hele nieuwe types ontstaan. Zoals? Nou, zoals zij zijn uh, de Miss Independent. Dat zijn natuurlijk vrouwen, logisch, Miss. Eind 30, begin 40, Harde werksters, hoge functies. Uh, very high potential, zoals dat heette. Uh, vaak zonder partner overigens. Uh, kwam je eigenlijk 20 jaar geleden sporadisch tegen, maar zijn nu volop aanwezig. Dan hebben we de innerpreneur. Dat zijn dus mensen die zijn entrepreneur, ondernemer... maar die zijn ook heel erg bezig met milieu... en met uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Uh, eigenlijk zijn die bezig om daar een keihard commercieel succes ook van te maken. Die willen winst maken op een verantwoorde manier. Mooi voorbeeld, Ruud Koornstra met zijn letlamp hier in Nederland. Grote voorbeelden natuurlijk, uh, Anita Roddick met de Body Shop... en Ben Cohen en Jerry Greenfield met Ben Jerry's. Dan hebben we de Chippies. Uh, chippies. Conscious, happy, independent professionals. Dat is te lang, hoor. Bewust, gelukkig, onafhankelijke professionals. Uh, dat zijn eigenlijk mensen die uh, ja, een optimale balans in hun leven hebben gevonden. Geld verdienen is leuk, maar niet ten koste van alles. Er moet ook tijd blijven voor leuke dingen. Chippies zijn overigens vaak met elkaar getrouwd, kinderloos... en maken zich weinig zorgen over de toekomst... want ze zijn overtuigd van zichzelf en hun eigen vaardigheden. Nou, een andere leuke is nog de lolly, de lady older lover... Nee, ik moet het goed zeggen. Lady older, lover younger. Ook ja. wel bekend als de Cougars. Uh, zelfverzekerde, geslaagde, sterke en aantrekkelijke carrièrevrouw... tussen de 40 en 60 met een veel jongere vriend, de zogenaamde toyboy. Ultiem voorbeeld is natuurlijk Liz Taylor. En in Nederland kennen wij natuurlijk Patricia Pai. Maar we zien dat het overigens steeds Dat is allemaal weer vanuit meer... de oudheid wat je nu noemt, hoor. Nee, maar het wordt steeds meer mainstream, Felix. Wat is nou de belangrijkste trend onder de nieuwe consumentengroepen, Charles? Of het een trend is, maar het viel mij wel op... is dat je opvallend veel benamingen voor oudere, senioren-types ziet. Uh, dus uh, 20 jaar geleden hadden we het over juppies en dinkies. Maar nu gaat het over de GLAMS, de good-looking, active money seniors. De grampies, de growing, retired, active-moneyed people in excellent state. Misschien ben jij er wel eens zo van. De lolies hebben we het erover gehad. De Moby, Mommy older en de baby younger. MOKA, mondige... Ouderen, kapitaalkrachtig en actief. De Oz, de oudere zonzoekers. De Swamp, still working older, money people. En de Vido, ja, de vrouwen in de overgang. Cheryl man zelf Mido. Hartelijk dank en graag tot volgende week. <tot, tot volgende week, Mido. Malle. Mijn in de overgang. Oh, ja. Wat is er nog te zien op uh, televisie vandaag? Wel, in ieder geval het begin van een nieuwe dramaserie die zich afspeelt op de redactie van een vrouwenblad. Zij. En merkwaardig genoeg geleid door Waldemar Toornstraat, een man. Maar die serie gaat dan ook over de strijd tussen de seksen. Om vijf voor half negen op Nederland 3. Dan is er, wat mij betreft, een hele tijd niet. Oh, wacht wacht even. Ik zie op België één nog een programma met de titel Hoe heeft het zover kunnen komen? En daarin komen volgens de makers te, komen wij te weten waarom er zoveel wordt gedronken bij de publieke omroep. En waarom Hans Thewen een sigaret mocht opsteken in de studio. Misschien is het wat om vijf over half tien op het Belgische 1. En dan aan het eind van de avond de Israëlische documentaire Six Floors to Hell. Die gaat over de mensonwaardige levensomstandigheden van illegale Palestijnen in Tel Aviv. Honderden Palestijnse arbeiders leven in het donker in een ondergrondse garage om geld te verdienen voor hun gezinnen in Palestina. Tien over half twaalf op canvas. Jurgen van den Berg, wat doet lunch? Uh, zes jaar geleden, vandaag, precies zes jaar geleden, was Nederland in Rebbe roer vanwege een Mus. Daar kijken we nog even op terug. In het mediaforum hebben we Bert van der Veer en Gadassar de Boer. En de stelling straks in stand.nl. De waterschappen moeten worden afgeschaft. En dat vindt iemand van de PvdA bijvoorbeeld? Ja, ja nee, we hebben iemand die het opneemt voor de waterschappen. Michiel Holtakkers van de CDA. Ik ben heel erg benieuwd naar de discussie zo meteen. Surf naar de gids.fm. Lunch straks op deze zender hebben overlast ervaren hier in de wijk. Een kleine groep uh, allochtonen, met name Marokkanen... die uh, het gevoel uh, bij de beurs geven van onveiligheid, criminaliteit. Mijn schoonmoeder woont in het zuiden van het land... en heeft daar een groot aantal kennis en vriendinnen. En Die zijn allemaal bang voor Marokkanen. Mm -hmm. Die hebben nog nooit een Marokkaan gezien. We zijn wel erg bang geworden.